Zelf vrij was, dan heb je natuurlijk aan het strand gelegen en dan heb je volop gezien al die beachbabies. Het is Nelswaard de deze week of 1974, de First Class. Ja, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen in deze bloedhete studio? We hebben alle lampen uitgedaan, we zitten in het donker. Want als je het donker houdt, dan wil de temperatuur ook nog wel eens een beetje meevallen. Maar dat valt niet mee vandaag, hoor. Maar we gaan het toch maar eens even proberen. Eerst maar eens even klappen voor de First Class. En de borden, de komende en de karas. I wie wij weg, jij was af. Welkom, luistervrienden van Radio Hels 558. Ondergetekende Ferry de Hartog ga je weer meenemen met de afwasshow tot de klok van een uurtje of 7. Een uurtje een beetje lekker ontspannen tijdens deze, toch wel bijna tropische dag zou ik zo gaan zeggen hoor. Ja, het was natuurlijk fantastisch weer, maar ja, als je moest werken weer vandaag voor het eerst sinds een dag of vier, dan valt het natuurlijk niet mee. Maar je hebt natuurlijk die hele lange zomeravond nog, want het wordt nog heel lang een beetje zon. Dus je kunt nog gaan barbecue of wat dan ook, of gewoon lekker met een glas bier of een glas wijn op het terrasje gaan zitten en even luisteren naar wat lekkere, gouden oude muziek bij Radio l 558. Wat gaan we allemaal doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. En veel muziek draaien van Earth Fire, van The Modern Talking, van Davy, Dee, Dozie, Bicky, Mick en Tits. Daar zijn ze weer eens een keer. Olivia, Newton, John, dat is het tweede lijk voor vandaag. Dave en Ansel Collins, Mike Berry, Kiss, The Guess Who, Sophia George, The Sutherland Brothers en Quiver. Ken je die nog? Irene Cara komt weer eens een keer voorbij van die beroemde tv-serie uit de jaren tachtig. Misschien kan je het nog wel herinneren. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden uit 1966. Zijn hier de Mindbenders bij Radio Els 558. En het is Groovy Kind te of op deze zomeravond. When I'm feeling blue All I have to do is take a look at you Then I'm not so blue When you're close to me Thank you Ondanks deze mooie zomerdag zijn er heel veel mensen aan het werk gegaan, want ze moeten ook weer naar huis, want er staan liefst 346 kilometer aan files, verdeeld over 55 stuks, en je zal er maar in staan, afwein, je hebt tegenwoordig met airco natuurlijk uh, ook gewoon lekkere koelt in de auto. Een van de langste staat op de A2, Utrecht, bos 13,9 kilometer langzaam, rijdend verkeer tussen Afrit Eveningen en Zaltbommel. Dit is Radio Els 558, met Verrie de Nacht, all hit radio, Radio Els 558. Destijds was is wel een beroemde serie hoor. Het ging geloof ik over een, een kunstopleiding, een muziekopleiding, die school. En die kinderen waren natuurlijk allemaal muzikaal. En het was ook meer in een musical vorm dat die tv-serie op de buis kwam. Joorde Irena Kara uit 1983 en Fame. Het mijnbouwbedrijf Lucara Diamond heeft een ruwe diamant van 813 karaat voor ruim 55 miljoen euro verkocht aan een acteur wiens naam geheim wordt gehouden. Deze is van, plan, is van plan de steen, de Constellation genaamd, te laten slijpen. Het is niet bekend of, in de, of de in november in Botswana gevonden steen eerst wordt gekloofd. Volgens de Canadese delver, genoteerd aan de beurs van Stockholm, is het de hoogste prijs die tot dusver voor een onbewerkte diamant is betaald. Dat record wordt volgende maand mogelijk al verbroken. Want op 29 juni komt bij Sotheby's in Londen de Lesida Larona met 1109 karat, De grootte van een tennisbal onder de hamer. En de opbrengst wordt zeker geschat op 60 miljoen euro. Je zal het maar in je achterzak hebben zitten. Hier zijn de Sutherlands Brothers en Quiver Arms of Mary uit 1976.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 You too girly girly You're You just have to tell you when man you too for the You just have flashy on you when You too for the You just have to tell you when man you too for the You just have to tell you Bij Radio Els 558 in de avondshow Show www.radioels558.nl en dan kun je de webplayer klikken of via TuneIn natuurlijk. En in het oosten van het land op de AM 1395 kilohertz, en hele vrolijke zomerse muziek, dat past wel vandaag erbij. Sophia George met Gurley Gurley uit 1986. Radio Els 558. Informatie: Het stadhuisplein Stadthuis, in Eindhoven is helemaal volgeloond. Volgestroomd met 20.000 supporters voor de huldiging van PSV dat zondagmiddag ten koste van Ajax landskampioen werd. In de hele binnenstad zijn zelfs ongeveer 100.000 mensen op de been. De spelers en de technische staf worden pas om 7 uur verwacht vanavond op het podium, maar de festiviteiten zijn al om half 4 begonnen met diverse optredens. De selectie van PSV is rond kwart over 5 vertrokken vanaf het Philipsstadion voor een rondrit door de binnenstad op een platte kar. Ze worden toegejuicht door duizenden fans. Ja, ja, ja, het was wel optiebare natuurlijk ook. Hè? Wij gaan naar 1970 toe met de gas, woe, en Merkel en hier bij Radio LS 558. in de Goedenavond. In 1979 werd de band Guess Who, aangezeten door een Amerikaanse vrouw. Ja, de mensen zoiets begrijp ik eruit. American Woman uit 1970 hier bij Radio 558 in de show. Zit je aan de warme hap, dan wens ik je natuurlijk smakelijk eten, misschien wel wat met koude appelmoes of koude salade erbij, hè, omdat het een beetje warm is, maar voor hetzelfde geld zit je gewoon lekker in de tuin en wordt de barbecue al een beetje flink opgestookt natuurlijk. Ja, nou, daar hebben we hier wel goede muziek bij, Dan ga je wel even van barbecue hoor. Ja, we gaan terug naar 1979 hier met kiss, kiss, kiss, kiss, kiss en I was made for loving you. toch nog wel wie kis waren. Hè? Dat waren van die geverfde jongens. Ja, hun echte uiterlijk is eigenlijk nooit een beetje aan het licht gekomen. Ze treden volgens mij nog af en toe wel eens een keer op. Hij was mee van uit 1979. De politie van München is zondagavond en vandaag op zoek geweest naar een lijkwagen met inhoud. De Poolse chauffeur meldde de verdwijning zondagavond. Hij had de auto in de buurt van het station geparkeerd om te kunnen pauzeren, maar kon hem later niet meer terugvinden. Zowel de politie als de chauffeur gingen ervan uit dat de traditionele zwarte lijkwagen met de witte gordijntjes niet was gestolen. Oplettende inwoners ontdekte de oude auto vandaag een heel eind van het station verwijderd. Dat verbaasde de politie niets, want de Pool had veel te diep in het glaasje gekeken toen hij zich zondagavond had gemeld. De chauffeur had het stoffelijk overschot van een vrouw in Italië opgehaald en was ermee onderweg naar Polen. De politie heeft nu geëist dat er een nieuwe chauffeur komt uit Polen om de lijkwagen Verder te rijden. ja, het is eigenlijk een beetje om te lachen. Maar het is natuurlijk in een intressie, oh oh oh, oh, ja. Nou veel gedraaid vorig uh, jaar in de historische top 40, Mike Berry uit 1975, en de tribute to the body holly Holly, yeah, yeah. we all. de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Ah, ah, ah. Ik ben the magnificent. I'm back, I'm back with the shaker van a soul, Boos most both, turnering, both, storming, storming, sound of soul. Oh, oh. I am W-O-O-O -oh -oh, oh. and I'm still here. That's where baby. plaatje, Dave en Ansel Collins met Double Barrel. Ja, ik hoorde het weer eens een keer in de playlist voorbij komen. Ik denk, hé, hey, die gaan we ook weer eens even laten horen. Oh, daar is Els met de rum en dit keer niet met chocolademelk erbij. Of met, ja, met chocolademelk erbij, maar met twee ijsblokjes erin. Dat kan natuurlijk. Even de papiertjes erbij zoeken en kijken of het gaat, want er zit hier een klein beetje in het donker, om het niet al te warm te krijgen, want normaal hebben we hier van die studiolampen, want ik ben een beetje kortzichtig zoals dat heet, maar we proberen het nu maar even zonder. Het is vandaag 9 mei, en dat is de 130 e dag van het jaar en er komen er nu nog 236 in 2016. Vandaag in 1961, Koningin Juliana stelt de, stelt de Gebrandi-toren in gebruik. Deze toren in IJsselte, IJsselstein is beter bekend als de TV-mas van Lopik. En het leuke is, Lopik is nou nog een aardig eentje uit de buurt vandaan hoor, van die toren. Ik weet dat, want ik kom daar heel vaak op de fiets. Het hoort eigenlijk te zijn de TV-mas van Lopiker Kapel. Dat klopt veel beter. En Lopiker Kapel, dat, eindigt, dat gaat eigenlijk naadloos over in IJsselstein. Dus ja, je kan ook IJsselstein zeggen. En vandaag in 1962 de Beatles tekenen hun eerste contract met I.M.E. Parlophone, Waar de eerste plaatjes vandaan kwamen. Later kregen ze natuurlijk hun eigen label Apple. Vandaag in 1993 wordt in de Efteling de attractie Droomvlucht geopend. We gaan even naar de sport van vandaag. De Nederlandse voetbalclub PSV wint de UEFA Cup. In Eindhoven wordt de Franse club FSC Bastia met 3-0 verslagen. En dat gebeurde in 1978. En in 1926 de Amerikaanse ontdekkingsreizigers Richard Burt en Floyd Bennett vliegen als eerste over de Noordpool. Daarvoor waren er nog nooit mensen overheen gevlogen. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren. Geboren in 1594 Lodewijk Hendrik van Nassau Dillenburg, vorst van Nassau Dillenburg. Hij overleed in 1662. En in 1837 werd geboren Adam Opel, Duits industrieel en oprichter van het automerk Opel. Hij overleed in 1895 en zijn nazaten die rijden nog steeds op de weg. Hè? Vandaag is jarig Griet Titulaar, Nederlands wetenschapper. Wie kent hem nog van de tv-programma's? Hij had ook zo'n bijzondere Limburgse stem. Hij komt uit 1943 en zes jaar later was het de beurt uit aan Billy Joel, Amerikaans zanger. Hij is vandaag jarig en zag het levenslicht in 1949... Ella Varijn, de Nederlandse actrice, komt uit 1967 is en is vandaag jarig. En collega Edwin Evers is jarig. Nederlands disjockey natuurlijk nog steeds bij 538 in de ochtendshow. Hij zag het levenslicht in 1971. En dan gaan we zo even kijken naar wie er allemaal zijn overleden vandaag. Dat was in 1315 Hugo V van Bourgondië. Hij was hertog van Burgondië, maar dat mag vanzelf spreken. Lodewijk II van Monaco overlijdt op 78-jarige leeftijd in 1949. Hij was vorst van Monaco. En Ulrich Meinhof werd 41 jaar oud in 1976. Stierf zij. hij was een Duits journaliste, maar natuurlijk veel beroemder geworden. of ja, Voor zover je dat beroemd kan noemen, als terroristen van de Bader -Meinhof groep. En Hans Dijkstal werd 67 jaar, hij overleed vandaag in 2010. Hij was natuurlijk een Nederlands politicus voor de VVD. Het is vandaag Europa Dag en dat wordt gevierd tussen aanhalingstekens sinds 1985, want ik heb niemand met een Europese vlag op straat zien lopen. En in Rusland vandaag wordt gevierd de dag van de overwinning, de Russische herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En de Rooms-Katholieke kalender meldt ons vandaag dat het de dag is van de heilige Tudie van Lande Vennek. gaan even naar de weerse, weersextremen kijken. In 1938 was het vandaag de laagste mediumtemperatuur, min 2,1 graden En in 1976, dat weet ik nog, hadden we de hoogste maximumtemperatuur, 30,4 graden. Want toen zaten wij eigenlijk eh, volgens mij al aan het eind van de examens. En hadden we iedere avond eigenlijk wel ergens een soort strandfeest aan de rivier of zoiets. Ja. Ik, en daarom herken je dat, hè, dat er toen gewoon al heel vroeg een hittegolf was. In 1978 hadden we de lang, langste zonneschijnduur van 14,1 uur. En de langste neerslagduur was 9,8 uur. En dat gebeurde in 1992. En dan gaan wij naadloos over naar het volgende was show. We zijn erbij je tot 7 uur. Hier is het tweeluik bij de platen. 1980 van Olijfje, oftewel Olivia Newton John. Magic en daarna samen met Ilo sanne Twee leuk nu, nu, nu, nu, nu. Radio LS558 met Verrie Den Hart op de, de Ava Show. Vanuit het zuiden breidt de hogere bewolking zich uit, maar verder blijft het zonnig. De temperatuur ligt tussen de 22 en de 26 graden. Wel waait er een stevige oostenwind, windkracht 3 tot 6. Vanavond valt er in het uiterste zuiden lokaal een bui. Komende nacht is het wisselend bewolkt en nagenoeg overal droog. Morgen is het opnieuw redelijk zonnig, maar vooral in de avond is er wel kans op een onweersbui. Uh, waar waren we gebleven? Ja, ik moet eens een keer iets aan dat uh, tuintje gaan doen, want die is veel, veel, veel te kort. Morgen is het opnieuw redelijk zonnig, maar vooral in de avond is er wel kans op een onweersbui in het zuiden van het land. Woensdag is de buienkans overal groter, maar met 20 tot 25 graan. Graden, blijft het warm? Ik heb wel begrepen dat er in het weekend, in het pinkste weekend, temperaturen worden verwacht van tussen de 12 en de 15 graden. Dus het zomerweer is zo weer over. Even naar de rapportcijfers kijken. De barbecue weer krijgt morgen een 6. Het fiets weer een 6. Het strand weer slechts een 4. En het vis weer is een 8. Het is natuurlijk wel lekker weer om te vissen, natuurlijk, als je daar behoefte aan zou hebben. Wij gaan terug naar 1969 met David Dozy, Doji, Bicky, Mick en Tits en Don Juan. De Hits van Doen op Radio Els. Moderne praatjes kan je gewoon winnen, oftewel modern talking met you can win if you want. Het komt allemaal uit 1985 terug door hier in de OpenShow bij Radio Els 558 en het zit er al bijna weer op. Hè. Ik heb nog uh, volgens mij, nou misschien dat ik nog één plaatje red, want het is nogal een vrij lange... En die wil ik toch eigenlijk je niet onthouden op deze prachtige zomerdag. Het was vandaag maandag 9 mei, oh dat is het nog steeds natuurlijk, 2016. Waar inmiddels de avond heel zachtjes gaat vallen over Nederland. Hier is uit 1970 Earth and Fire, wild and exciting. Dat was de laatste vocale hier bij ons bij Radio Ls558 in de Show uit and Fire uit 1970, wild and exciting. Ik wens je een hele fijne zomeravond toe en geniet nog even van Radio Ls558 non-stop muziek. Je kunt de hele dag en nacht luisteren, 24 uur per dag op het wereldgrote web wwwradio 558nl en soms ook op de middengolf in het oosten van het land op de 1395 kilohertz. De nou show is de morgen natuurlijk weer om 6 uur. Bye bye. I'm going 558 Met het nieuws. Dit is het.